Jelle Visser met het NOS journaal. Een appartement in Amsterdam Zuidoost is vannacht beschoten. Meerdere kogels gingen door een raam. Niemand raakte gewond. Volgens het parool woont de moeder van rapper Denzel S in het appartement. Die raakte eergisteren gisteren zwaar gewond bij een schietpartij in de hoofdstad. Hij wordt gelinkt aan internationale drugshandel. Het is het derde schietincident in Amsterdam in een week tijd. Lidl gaat producten met de uiterste houdbaarheidsdatum voor spotprijzen verkopen. Een proef in een aantal supermarkten is succesvol verlopen, zegt de supermarktketen in het AD. De voedselverspilling ging met een derde omlaag. Lidl gaat nu overal zuivel en voorverpakte groenten aanbieden voor 25 cent. Vlees, vis en vegetarische producten voor 50 cent. De grote supermarktketens hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2030 de helft minder voedsel willen verspillen. Het gebruik van paracetamol is veilig, zegt de apothekersorganisatie KNMP na eigen onderzoek. Vorige maand melden NRC en Zembla dat in tabletten van de grootste wereld in China de kankerverwekkende stof PCA zit. Zoals de apothekers krijgen patiënten bij normaal gebruik veel minder dan de toelaatbare hoeveelheid PCA binnen. Voor het onderzoek werd 19 merken paracetamol gekocht, bij onder meer apothekers, supermarkten en drogisten.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 Ook internationale banken zijn aangesloten bij de aanklacht... waarmee in totaal 500 miljoen dollar is gemoeid. En dan het weer. Het is bewolkt. Heel af en toe kan de zon even doorbreken. Bij een enkele bui wordt het 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht regen. De komende dagen een flink aantal buien, mogelijk met onweer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files...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 about me. Ja, en daarmee over het tweede uur van CFM Live in de ochtend. Maar is Walter Sands, ik ben er twaalf uur bij je. En tegenover mij zit hij hoor, druk zijn Facebook bij te werken. En uh, ja, ja, Het is, een, te... het is een complete dagtaak, uh, wat. Als je dat allemaal bij moet houden, ja. of wat anderen doen. Maar goed, dat is vanavond onderkom het... ik hier natuurlijk. Ik kijk op je scherm mee. volgens mij gaat het heel erg goed. Zometeen ja. nog over twee platen mag je allemaal vertellen wat je en opgeschreven hebt En vooral wat je vanavond in Alternative FM gaat doen. Tot die tijd, twee platen nog. Eentje is van Dolly Parton. En waarom Dolly Parton? Nou, nou, ja, ik weet het niet. Jij, jij komt ermee. Dus. Om, omdat het initiatief er is om alle foute standbeelden in Tennessee te vervangen door een beeld van Dolly Parton. Oh, wow. dus. dat is wel een goed streven, denk ik. <laughs> ik ook. Jolien, Jolien, Jolien, Jolien.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 Ja, en wij hebben de petitie al getekend voor het standbeeld. En uh, ja, al die standbeelden dus, uh, die moeten vervangen worden. Ja, net zoals uh, bijvoorbeeld de straatnamen in, uh, in Liverpool met uh, Penny Lane. Ja, net ja. zo. ook zoiets. <laughs> zoiets, ja. Goed, nog één plaats James Bond van Iggy Pop. En dan komt Jaap. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond.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 Walks like him, talks like him too She can suss out the spy, even if it's you She trusts no one, not even herself She makes no sudden moves, chalks it up to stealth Iemand die zeker James Bond zou willen zijn? Jaap? Nee, maar ik... We hebben, <lacht> trouwens, uh, je begint dan voor James Bond... Uh, maar dinsdag had ik uh, dus met Frank en met Tino... Weet ik, uh, weet uitzoom, ik. Uitzoom, ik weet ook uh, wie jouw favoriet ja, dus is. Dat is wel leuk. Uh, want we, daar hadden we het wel over, over, uh, over de Bond. En toen werd uh, door Tino de vraag gesteld van... ja, welke Bond is dan voor jou eigenlijk uh, de Bond? Nou, ik zei... Uh, ja, kijk, als je dan op een gegeven moment gaat nadenken... dan zeg ik de Bond met flair... Vind ik me, dat is Roger Moore. Als ja. het gaat ook om uh, de, de humor en, en noem maar op. Dan wint dan hij het van, uh, van al die anderen. Ze uh, hebben een heel rijtje genoemd van al die, al die gasten die bont uh, hebben gespeeld. Maar uh, ze zeiden van alles wat na Roger Moore, dat telde eigenlijk al niet eens meer. Nee. Want zij houden nog vast aan die klassieke pont. Uh, dus Connery nee. of Moore en eigenlijk was er geen andere pont. Uh, uh, nee. Dus ook uh, Daniel Craig nee. en van Boseman, die, die, die deden eigenlijk niet eens mee. Voor jou wel. Ik vind, ik, uh, elke bond heeft zijn eigen ja. charme. Dus uh, of je nou Brosnan uh, in de jaren negentig hebt gehad... of Daniel Craig nu... Ja. ik bedoel, dat, dat, ja, ze hebben allemaal hun eigen manier... van, uh, van hoe ze dat uh, gestalte geven. Ja. Maar goed, uh, dus even afwachten of, die, een beetje af van het of die in november in première... gaat de nieuwe James Bond dan Zijn natuurlijk ja. in april... Ik geloof, 3 april zou hij zelfs hier in Circus Zandvoort uh, draaien. Dat was de bedoeling, ja. ja maar het Totdat is, er ineens een C-woord uh, werd uitgevonden. En er, is nog, er zijn nog steeds geen films in het Circus moment. Nee, nee, maar goed. Uh, ik, ik, ik zie wel, uh, ik heb nog iets uh, gelezen erover. Uh, Tenet, dat is mm -hmm. een uh, nieuwe film. Uh, daar heeft uh, de filmindustrie van gezegd... Uh, nou, daar, du daar, daar durven we het mee aan, daar het mee om, aan. om het, om het uh, mee te gaan proberen. Maar of dat... En of hij hier in Zandvoort gaat draaien? Nou, dat laat is mij vers af. 2, maar goed. Uh... Goed, Jaap, je bent hier niet om over James Bond te praten... Ja. Ik zit ondertussen druk te kijken, want je bent bezig om nu het programma van Alternative FM te publiceren op je Facebook. Dat is wel de bedoeling. Ja, Wat, maar... uh, wat ga je dan vertellen als je het niet uh, op tijd af hebt? Uh, dan moet ik eerst weer even naar mijn eigen profiel, want daar heb ik het uh, nu wel helemaal uitge uitgeschreven. Maar alleen op de Alternative FM staat het nog niet. Nou ja, uh, voor, uh, voor vandaag is het weer gewoon een eigen uitzending. Ja, want vorige, vorige week hadden we, hadden we dat uh, met, met uh, 3 voor 12, 12 Noord-Holland. Ja. Vond trouwens een heel leuke uitzending geworden. Dat, dat, dat, zeker. Dat, dat, dat zeker. We moesten wel even zoeken naar van, van ja, wie kan wat en wat dan ook. Maar dan blijkt dus gewoon dat er heel veel ook muziek is uit deze provincie. Ja. Dat komt vandaag ook wel weer terug hoor. De Polyframes en Omar oh Peaches die vorige week ook zijn gedraaid, die hoor je terug. Noah ja. Lorin ook. Ja. Uh, daar heb ik gisteren nog een nummer van gedraaid... en ik, er stond me iets van bij dat ze zei van... ik ben bezig met nieuw materiaal. Dat heb ik inmiddels uh, gevonden. Dus, okay. dus dat uh, hoor je vanavond ook. Want uh, dan besteden we daar ook aandacht aan. Uh, er is nog meer Noord-Hollands materiaal. Charmers Eye, een stevige band okay. uit Alkmaar. Operation Hurricane... Die, die komt uh, uit uh, Haarlem. Uh, dus no. Dat is grappig uh, dat ik uh, daarover begin. Want niet alleen in Haarlem zijn ze, ze ontdekt. Maar ze komen ook bij Zwaardvis komende zaterdag. Okay. Bij Radio Capella komen ze in de uitzending. Ja, dus, uh, dus ik heb het voor elkaar. Ik wat heb uh, Willem de Waard uh, gevraagd. Van, joh, daar zou je wat een zaterdag naar moeten besteden. Dat gaat hij ook doen. Wat goed. Wat dus dat uh, gaat uh, goed komen. Uh, General Redbeard is ook een Noord-Hollandse band. Het is ook een uh, stevige band. Uh, hebben ook nieuw materiaal. Dus die hoor je ook vanavond. Nou, ja. dan. Uh, zijn er twee telefonische interviews. Als alles goed gaat. Uh, ja. Eentje met Sterren Weldering. Waar ze precies vandaan komt, uh, weet ik niet. Uh, maar het is mij aangereikt en uh, het klinkt heel sympathiek. Oké. Okay. Uh, en Julia Grouten, die ken ik al wat, wat langer dan vandaag. Uh, die, uh, dat is een man die normaal gesproken in een uh, stevige band Kit Harlekin komt ook Vanavond kan het ook anders, want als we met Julien praten... dan uh, moeten we ook iets van Keith Harlequin uh, ja. hebben staan. Maar, maar gaat... Julien is er meer voor de Nederlandse muziekindustrie. Ja, want daar gaat want niet gaat goed, goed mee. mee. Nee. Uh, er komt een uh, demonstratie aan en die willen ze op 1 september houden. Dat is volgens mij even uit mijn hoofd op een maandag of een verzondag. Dat, uh, dat wil ik even vanaf zijn. Mm -hmm. Maar uh, dan uh, zullen ze met, net als in Manchester... Met van die flight cases, ja. de March of the Cases, gaan ze dus ook daar doen. Okay. Uh, er is al een voorschotje genomen uh, in Den Haag. Want ze hebben daar uh, net als wat we hier bij, uh, bij die, al die strand uh, paviljoenhouders ja. hebben gedaan. Hebben ze dat ook op het Malieveld gedaan. Met alleen mensen uit de muziekindustrie. Okay. Met help. Okay. Dus daar hebben ze een foto uh, van gemaakt okay. van, uh, vanuit de lucht. En ja, voor, vorige week heb ik ook een, een schitterende nieuwe single gedraaid van Marloe Vriends. Ja. Uh, de band heet Marloe. Echt een sol. Ik, ja. uh, ik, uh, ik ben daar echt van onder de indruk. Dus die uh, staat er vanavond ook op. Ja. ja. En dan komen we weer natuurlijk. Wendy ja. Moore, Uitwaalding, die zitten erin. Ja. Maar ook uh, de, de electro. De Nederlandstalige ook. dat weet jij wel wel. Ik, ik, ik bedoel natuurlijk. Ja, hè? En ik heb hem al klaarstaan, ja. Ach, ja, dat zal allemaal niet, hè. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Verliezen dus. Hier is die.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 Oh my god, ik was zo weg aan het dromen Al die meiden met hun lippen opgespoten, yeah Behalve jou, want je hebt die shit niet nodig, want je bent perfect Perfect, yeah, de al je imperfectie al die shit die jij defect. vek jezelf, dan maak je sexy Niets is mooier dan een vrouw met humor en mezelf Al die andere meiden die zijn er net die baby, maar je bent perfect en kijk ook naar die clip. Die is echt hilarisch. Goed, precies half twaalf hier bij ZFM. En normaal draait dan altijd een mooi riedeltje met een jazz-intro. Um, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker een blues plaat draaien. En dat is een plaat die heb ik afgelopen zondag gehoord bij Edward... in het ZFM Jazz-programma van 10 tot 1. En uh, om één uur, uh, in dat laatste uurtje... heeft hij altijd een beetje funk, soul, uh, blues, dat soort dingen. En uh, ja, daar had hij dus dit, John Papa Cross. Ik ken het helemaal niet. Old Joe's Turkey. Maar het is erg leuk. of running the streets. Where did I go? Why am I here? I thought I'd had me a couple of beers. At the bar she sat legs crisscrossed. Her eyes were blue with skin so soft. She said, come with me. I'll show you around. Then finagle way back uptown. Oh, She's so fine I wish I could afford her A bottle of wine get A little bit of happy Ain't gonna hurt me Cause I'm as poor as old Joe's Turkey He's as poor As Joe's Turkey I got uptown She couldn't find a key She can stay with me. No house, no job, no car, is hey, she? I fell in love. Ja ja, dat was hem Tom Jones. Ja, ja. Uh, zo maken ze ze niet meer. Nee, ze maken ze het niet meer. <laughs> ja. Wat ze wel maken is uh, dat is een die, die hoor je op de achtergrond hoor je maar. Liana Le Havas nieuw album uit. Hou je daarvan? Ik ga het wel even uh, horen. Oh, je kent het helemaal niet? Nee, ik ah. kan, laat me graag uh, verrassen. Goed, hier is het. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Please stop asking. Do you still love me? Don't know what to say in the morning please don't do this i'm too far away don't know what to tell Something isn't right. Sweet, nieuwe Liana Havas. Wat nou, voordeel van uh, ja? Ik heb even zitten googlen natuurlijk, hè? want uh, <laughs> dat is wel wat je dan meteen op een gegeven moment doet uh, als je in zo'n bubbel zit, zoals ja. ik. Want ik zit uh, gewoon met met nieuwe muziek alleen maar uit Nederland. Ja, ja. dan vergeet je op een gegeven moment ook uh, dat, dat de, de wereld groter is ook uh, verder gaat. Uh, maar goed, uh, ik ben wel aangenaam verrast als ja. ik zie dat de dame in kwestie. Nog. Nou, ze dus is net de 30 voorbij. Dus ze ja. is 31. Ja. ja. Moet 31 worden. Want. Uh, nee, ze is 31. 23 augustus <lacht> 1989. Dus uh, dan denk ik. Ze heet in het echt. Leon. Charlotte Barnes, dat is de echte naam. Oké, okay, ja. daar zijn we weer helemaal bij. <laughs> ja, ja ik, word, ik word door Tino, word ik Japedia genoemd. Nou ja, we hebben het nu over Tino. Ja, Tino. Dus we komen we weer met een mooi bruggetje ja, Wat op het, een uh, mooi bruggetje, want afgelopen dinsdag zat je hier in de plaats van uh, Ger Loogman... in het uh, nu al programma. Loogman, Stui en paardenkoper. Dat heette toen even Koper, uh, Stui Precies. en paardenkoper. Dus ja, dat is weer hilarisch. Uh, het, het, het, er zaten hilarische momenten tussen. Uh, we hadden het ook over bijvoorbeeld de wijkagent. Ja. Uh, en uh, daar, daar kwamen dus de namen van Schagen, Barmerlo... die kwamen echt wel voorbij. En Zijp noemde Tino <laughs> dan nog. Uh, uh, ja, uh, Anton Zijp, dat was een uh, jeugdvriend of een uh, schoolvriend van, uh, van Tino. Die, die heb ik. Ik weet wie, wie dat is. En, ja. uh, maar ik weet ook inderdaad van, uh, van zijn vader. Dat was een, uh, was een politieman in dit uh, dorp. En Anton was dan zo'n type die zei van... ja, mijn vader doet, dat vind uh, <laughs> ik niet zo belangrijk. Dus, uh, dus uh, dat, dat dat gebeurde dan en dan uh, had ook een bepaalde uh, ja. Het waren leuke verhalen. En het was ja. inderdaad ook uh, hoe inderdaad uh, ja. nog even in de bak ja, gesteken. heeft. Ja, ja, ja, ook dat, in de, uh, dat. Dat is ook zo'n leuk uh, verhaal. Dat hij uh, in de, op de hoge weg heeft uh, vastgezeten. Uh, ja, woont hij niet. Er uh, staat een letter verkeerd. Woont hij niet. Terug de ja. afzender. Maar hij had het ook bijvoorbeeld... En dan komen we te, toe aan, uh, richting die kolom die Ja, want die kolom uh, staat klaar. Uh, die die staat klaar. Um, want Frank had het op een gegeven moment ook uh, bijvoorbeeld over die kreeft. En ja. Kino gaat het ook uh, straks over die kreeft hebben uh, in die kolom uh, uh, dat uh, Frank op een gegeven moment ook een kreef uh, aan het klaarmaken was. En dat okay. hij dan op een gegeven moment dacht uh, dat hij dat beest. dat dat aan het gillen was of wat dan ook. Maar dat bleek dus lucht te zijn. Ja, dat ja lucht. Ja, dat... En, dat, en dat is het geluid wat je hoort. Ja. Uh, maar goed, uh, en Tino die uh, vertelde ook een uh, verhaal, geloof ik ik weet niet of hij dat ook in de uitzending heeft verteld. Dat als zo'n beest dus gekookt moet worden, ja, dan hebben ze daar een heeft een kok een bepaalde manier mee. Die geeft dan een map op bij het fontanelletje. Schijnt en dan is het klaar. Het is eigenlijk geen leuk verhaal. het is geen leuk verhaal. En het leuke verhaal is dat is in de column van Tino. Ja, hij probeert een kreeft te redden. Ja. De column van Stijn. Dit stukje heet Nieltje. Rest in pieces.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 Veel volk die is antwoorders. Ik Er zijn de Final Cannibals en de zon begint te schijnen in Zandvoort. Johnny, come home. 8 voor 12 en uh, nog twee platen en zit er weer op. Dit is de, de tweede uur alweer. En uh, ja, toch even die nieuwe plaat weer van Alicia Keys. Hier is die Underdog. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. She was walking in the street, up and noticed he was named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 a song for the hustlers, trading at the bus stop, single mothers waiting on the check to come young teachers, student doctors, some.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 Kies met Underdog. En Jaap, jij, jij zei het, lijkt Ja, Sh Shabba Ranks uh, zat ik op een gegeven moment uh, daar kwam ik ineens op. En ja. Uh, dat, ja, ik kan hem nu niet laten horen, nee. maar uh, ik, ik heb het idee dat het uh, daar uh, Mr. Lover Lover. Goed. Je gaat er vanavond even draaien, een alternative uh, uh, Misschien daarvoor <laughs> eventjes, voorachter, als ik nog even tijd over heb, dan kan ik hem wel even laten horen. ga je weer uh, extra uurtje doen? Nee, ik denk het niet. Nee. Want anders uh, zit ik misschien weer tegen zeer voeten aan uh, te schoppen en weet ik allemaal wat. Nee, nee. Oké, okay, goed. Dan horen we hier vanavond weer tussen 8 en 10 bij Alternative FM. Ik heb het graag gedaan vandaag. Dit gaat eruit met die IJsley Brothers. The Highway of My Life. Hier is die. En uh, luister straks ook naar Lunchroom met uh, Jelmer.